11 uur. Het los Journaal door Rold Megens. De behandeling van de dader van de schietpartij in Alfa aan de Rijn is redelijk zorgvuldig geweest, maar er waren ook ernstige tekortkomingen, dat zegt de inspectie voor de gezondheidszorg. Een belangrijk onderdeel is dat zij de hulpverleners dus te weinig werk hebben gemaakt van een geuite zorg door de ouders bij hen, namelijk dat Tristan een wapenvergunning wilde aanvragen. Volgens de IGZ had de behandelende instelling GGZ Rivierduinen het gevaar voor Tristan van der Vlis en anderen moeten inzien, omdat intern bekend was dat hij aan een vuurwapen wilde komen. De inspectie stelt ook vast dat GGZ Rivierduinen de richtlijn over het beroepsgeheim niet heeft opgevolgd. Als duidelijk wordt dat een patiënt een gevaar vormt voor anderen, moeten anderen gewaarschuwd worden. Op basis van het rapport gaat GGZ Rivierduinen zijn behandelwijze veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van het beroepsgeheim. Er is nog een onderzoek gedaan naar aanleiding van de schietpartij in Alphen in april. De onderzoeksraad voor Veiligheid deed onderzoek naar het afgeven van wapenvergunningen. De raad zegt in een rapport dat mensen die een wapenvergunning aanvragen... zelf moeten bewijzen dat ze geschikt zijn om een wapen te bezitten. De bewijslast moet als het ware worden omgekeerd. Niet de politie moet bewijzen dat hij niet geschikt is... maar hij moet zelf bewijzen dat hij wel geschikt is. Hij heeft er het belang bij om het verlof te krijgen. Hij heeft het belang bij alle relevante informatie te overleggen. Vergunningaanvragers zouden hun geschiktheid bijvoorbeeld moeten aantonen... met een medische verklaring of een psychologische test. Nu worden veel vergunningen te vanzelfsprekend verstrekt... wordt er niet goed gekeken naar de mogelijke risico's op wapenmisbruik. Ook heeft de politie vaak te weinig informatie... over de persoon die een vergunning aanvraagt. Verder stelt de onderzoeksraad dat schietverenigingen... hun leden beter in de gaten moeten houden. Van en naar Utrecht rijden geen treinen door een seinstoring. De storing begon rond half tien vanochtend. Spoorbeheerder ProRail verwacht dat het treinverkeer... rond deze tijd weer langzaam op gang kan worden gebracht. Waarschijnlijk rijden de treinen tot twee uur vanmiddag met vertraging. Mobiele telefoonfabrikant Nokia schrapt volgend jaar nog eens 3500 banen. Het Finse bedrijf sluit een fabriek in Roemenië waar 2200 mensen werken. De overige banen gaan verloren door andere hervormingen binnen het bedrijf. In april maakte Nokia al bekend dat er 7000 banen moesten verdwijnen. Het bedrijf moet flink bezuinigen vanwege de hoge concurrentie van andere smartphonefabrikanten. De Universiteit Utrecht is volgens hoogleraren de beste universiteit van Nederland. Het Weekblad Elsevier ondervroeg 2500 hoogleraren en universitair hoofddocenten. En die wezen Utrecht, net als vorig jaar, aan als beste brede universiteit. Van de specialistische universiteiten kwam Tilburg opnieuw als beste uit de bus... En van de Technische Universiteit Eindhoven. Dat wil niet zeggen dat studenten daar ook het meest tevreden zijn. Uit onderzoek onder 150.000 studenten... blijkt dat die in Groningen en Nijmegen hun eigen opleiding het best beoordelen. Het weer vol op zon, er staat weinig wind. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 22 graden langs de kust... tot lokaal 26 graden in het zuiden. Tot en met zondag houdt het zonnige en warme weer aan. Aan de wetkeersinformatie files op de A1, Apeldoorn, Amsterdam... tussen Stroe en Hoevelaken, 5 kilometer. Van Arnhem naar Utrecht op de A12, bij Driebergen, 3 kilometer. Op de A15, Nijmegen-Gorkum, bergingswerkzaamheden bij Dodewaard... Er staat 5 kilometer vanaf Valburg, de rechte rijstrook is dicht.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 Ga deze winter veilig de weg op met de Fortransit Transit of Fortransit Transit Connect... en ontvang gratis winterbanden ter waarde van 850 euro. Veel bedrijven hebben de gedragscode al ondertekend. Ondersteun het initiatief ook op schoonmaakbranche.nl. Samen voor een schone zaak.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 met Felix Meurders. Goedemorgen. Een oude wijvenzomer, een Indiaanse zomer, een nazomer. Het maakt mij niet uit. U noemt het maar zoals u wilt, maar de mussen vallen hier van het dak. Duizenden automobilisten die stappen dagelijks stoomt achter het stuur. Strengere controles, riep de minister voor Veiligheid direct toen hij dat hoorde. Wat gebeurt er eigenlijk met je hersens na het roken van een pretsigaret? Menno Bentveld, lam de proef op de som. Hoe geraken Nederlanders in de schulden? Alleen per ongeluk of door een stommiteit? Of heeft het te maken met deze tijden van crisis wellicht? Zo dadelijk een gesprek daarover. De Koningscobra versus de Chinese Draak. Het is niet de titel van een Hongkong knopfilm, maar de strijd in Afrika tegen het gele gevaar. De Cobra tegen de Draak. Anders gezegd, Lusaka versus Beijing. In de wereld ontvangen. Dan niet uit het zicht. Surf naar gids.fm. Zojuist heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport Wapenbezit door Sportschutters naar buiten gebracht. Dat hoorde u wel eerder op Radio 1. En Zembla ook. Dat doe ik eerder dit jaar al in de wereld van de schipclubs. En dit is de tune van Zembla. Morgen is er een update te zien van die uitzending. Dus dat is die oude uitzending aangevuld met veel nieuw materiaal. Programmamaker Ton van der Ham van Zembla praat mij bij. Goedemorgen. Tom. Goedemorgen. Vergunningen worden te gemakkelijk verstrekt volgens die onderzoeksraad. Dat heb jij ook vastgesteld. Hè? Ja, wij hebben een aantal weken uh, in zo'n schietclub uh, mee mogen lopen. En uh, wat ons daar opviel was dat ook bestuursleden van schietclubs zeggen... Uh, wij doen heel erg ons best, veiligheid is voor ons heel belangrijk... en je krijgt echt niet zomaar een wapenvergunning. Maar uh, het is nog steeds... Heel erg lastig voor ons om mensen tegen te houden die een ongezonde fascinatie voor wapens hebben. Hoe kom je daarachter? Dat vinden zij echt wel een probleem. Kijk, ze doen echt hun best. Hè. Er zijn regels. En als je bijvoorbeeld crimineel bent en je hebt een uh, strafblad, krijg je geen wapenvergunning. En ook als je lid wil worden van een vereniging, dan krijg je niet zomaar een wapen naar huis. Dan moet je eerst oefenen. Je moet een jaar lang lid zijn voordat je een wapenvergunning kan aanvragen. Dus er zijn wel regels. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen die een ongezonde fascinatie voor wapens hebben, die eigenlijk soldaatje willen spelen of psychisch in de war zijn, dat die ook niet met een wapen komen te zitten. Dat is een probleem. En de politie zou dat onder andere moeten doen... ...en die heeft ja. veel te weinig informatie... ...en voert te weinig controles uit. Ja, ja omdat ik iemand een vergunning kan afgeven... Hallo? ...op het moment dat ik vind dat hij betrouwt... Ja. Ik, ik stelde een vraag, sorry, dat was ja, nou, wij, wij hebben dus ook met de politie uh, in Harderwijk uh, gesproken. Dat is het, uh, in die plaats hebben wij zeg maar, uh, onze opnames gedaan en uh, uitgezocht... hoe werkt het nou eigenlijk precies. En de politieman die daar verantwoordelijk is... Voor, uh, voor het verlenen van wapenvergunningen... die vertelde eigenlijk tamelijk openhartig... dat het voor hem heel lastig is om uh, daarin goed zijn werk te doen. Hij heeft dus wel die verantwoordelijkheden... maar hij zegt eigenlijk uh, hebben wij ook onvoldoende grip op die situatie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 Ja, uh, de directeur van de overkoepelende organisatie van alle schietverenigingen... die zei naar aanleiding van wat er in Alphen aan de Rijn is gebeurd... er moet een meldpunt komen. Een meldpunt waar mensen die lid zijn van een schietvereniging... of familieleden uh, naartoe kunnen bellen en kunnen zeggen... wij kennen iemand die heeft thuis een kluis met wapens en wij vertrouwen het niet. En wij denken dat, uh, dat dat misschien wel eens een keer niet goed kan gaan. En wij hebben gevraagd nu, we zijn opnieuw weer bij die directeur geweest... en we hebben aan hem gevraagd, uh, zijn er nu ook alweer meldingen binnengekomen? En hij vertelde inderdaad dat er al een aantal meldingen is binnengekomen. Drie. En uh, ik vroeg hem uh, wat er met die meldingen is gedaan. We hebben alle drie de meldingen onderzocht. En bij twee van de drie uh, hebben wij in overleg met de vereniging... en uh, in overleg met de politie besloten dat ze niet langer lid kunnen zijn van de schietvereniging. Wat voor soort mensen ging dat? Uh, ze hadden in ieder geval een gedwongen opname in het verleden gehad. Dus een vergelijkbare opname als Tristan in Alfa aan de Rijn. Dus twee van de drie mensen die ze onderzocht hebben... die, die krijgen geen wapenvergunning. Die mogen ook lid worden van die, nee, die schietvereniging. Deze mensen waren al lid van de schietvereniging... maar bleken achteraf eigenlijk onterecht zo'n wapenvergunning te hebben. En hadden net als Tristan een, een, een, een grote psychisch probleem... maar waren ook zelfs gedwongen opgenomen geweest. Dus dat is toch wel tamelijk uh, schokkend eigenlijk... dat er ook uh, meer gevallen, zoals Tristan waren... mensen met een psychiatrische achtergrond gedwongen opnamen... en die hadden toch een wapenvergunning. Nou ja, het goede is natuurlijk dat dat nu gemeld is. Ja, en meldend dat, heeft dus kennelijk zin. Blijkbaar wel. En, en dat de politie in samenwerking met de KNSA... met die overkoepelende organisatie heeft besloten... dat deze mensen hun wapenvergunning moeten inleveren. Dus dat is, een, een, een, een, uh, ja, dat is absoluut winst... Je weet natuurlijk niet of er nog meer mensen zijn waar dit ook voor geldt. En dat is, het, uh, dat is natuurlijk wel het, uh, het lastige ook. En de onderzoeksraad heeft vanochtend ook gezegd... dat ook de overkoepelende organisatie eigenlijk onvoldoende grip heeft... op hoe die verenigingen allemaal functioneren. Dus de politie weet onvoldoende... Uh, heeft niet genoeg inzage in de psychische achtergrond van mensen. Maar ook de schietverenigingen zelf worden eigenlijk onvoldoende gecontroleerd. En wij hebben wel, toen wij daar ook rondliepen, verhalen gehoord... over hoe dat daar in sommige verenigingen aan toe gaat. En dat, dat is toch wel tamelijk schokkend. En waar richten ze zich nu bij het meldpunt vooral op? Nou, um, wat, wat de uh, KNSA uh, nu heeft gezegd is... wij moeten vooral kijken naar de mensen die... Uh, ja, van die loners, zoals ze het noemen. Mensen die zelf ja, tamelijk eenzaam zijn... maar wel thuis een kluis hebben met wapens... waar je een heel dorp mee zou kunnen uitmoorden. En daar moeten we, zegt de KNSA, daar moeten we vooral alert op zijn. Dat we die mensen opsporen... en dat we zorgen dat zij niet met wapens thuis mogen zitten. Nee. En dat is de zogenaamde lone wolves, oftewel gestoorde. Zoals we dat nu in Alphen aan de Rijn gezien hebben. Uh, mensen die een psychiatrisch verleden hebben. En in Noorwegen, uh, uh, anders bereik ik. En in Noorwegen. Mensen die in ieder geval um, uh, niet antecedenten hebben... dus geen strafbare feiten uh, gepleegd hebben... Uh, maar toch gevaarlijk kunnen zijn voor de samenleving. Zegt meneer Duisterhoff, directeur van de Koninklijke Nederlandse Schutterorganisatie. Hij heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid gesteld... dat aanvragers van een wapenvergunning zelf moeten aantonen dat ze gezond zijn... Uh, door middel van een medische verklaring of een uh, psychologisch onderzoek. Is dat de oplossing voor een probleem? Ja, nou, ik ben benieuwd hoe dat dan precies in de wet geregeld gaat worden. Want dat is natuurlijk ook nog niet zo 1, 2, 3 geregeld. Uh, ik denk dat iemand die uh, heel graag een wapen wil hebben... en, daar, en, en ook morbide fantasieën... dat hij niet zal, uh, heel erg open zal zijn over zijn uh, psychische gesteldheid. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat als we dit systeem handhaven, hè, dat mensen thuis wapens mogen hebben... wat natuurlijk een risico met zich meedraagt... dat we dan daar wel op letten dat dit soort mensen geen wapens mogen hebben. Tom van der Ham van Zembla. Ik dank Morgenavond om tien voor half tien... is de aflevering over de schietclubs te zien op Nederland 2. Spuiten en slikken in het verkeer. Daar gaat Menno Benveld het over hebben. Menno, goedemorgen. Wat, uh, wat mag dat betekenen? Ja, goedemorgen, Felix. Ja, weer over veiligheid. Hè? Uh, deze week werden resultaten van een groot Europees onderzoeksproject gepresenteerd. Druid heet dat, onderzoek naar uh, drank, drugs en medicijnen in het verkeer. Wat wordt er gebruikt? Hoe vaak? In welk land? Kloppen de statistieken wel die we nu kennen? Uh, uh, hoe wordt er gemeten? Uh, en wat kunnen we eraan doen? Ik heb jou zelf eens een keer bezig gezien met drugs op in het verkeer. Ja, inderdaad. Vond ik spectaculair. Dit ja. is Radio Nieuwslicht, maar dat was toen voor... Dat was het Nieuwslicht TV. In het, in het kader van dit onderzoek uh, ben ik toen uh, voor Nieuwslicht... aan de Universiteit van Groningen met drank en drugs in een, in een auto gekropen... Onder, onder supervisie van hoogleraar uh, verkeerspsychologie Karel Broekhuis. Konden ze toen niet zo makkelijk zomaar mensen voor vinden. Je mag niet zomaar een student natuurlijk zeggen, hier, drank en drugs, gaan zitten. De hele strenge eisen. Bij mij ging het wat makkelijker. Zelf, eigen verantwoordelijkheid en zo. Tuurlijk. Uh, ja, dat was een uh, geweldige ervaring. Uh, daar zal ik zoiets meer over vertellen, maar eerst even naar het Europese onderzoek. droeit. Um, Karel Broekhuis, die uh, hoogleraar verkeerspsychologie, die vertelt uh, wat het grote gevaar is van alcohol en drugs in het verkeer. Wat wij in de eerste instantie geconstateerd hadden, is dat de risicobereidheid groter is als je zeker een combinatie van excessie met andere drugs, zoals bijvoorbeeld alcohol, tot je neemt. En bovendien is ook daar weer zeg maar, het gemak waarmee men denkt dat er echt niks aan de hand is... het niet in de gaten hebben dat je beïnvloed wordt, is misschien nog wel het meest erge. De risicobereidheid ja, is mooie, dus groter. Ja, dat is een mooi woord, risicobereidheid. Je bent, je bent bereid om grote risico's te aanvaarden als je drank en drugs neemt. En daarbij heb je kennelijk niet eens door dat je rijvaardigheden eh, een stuk minder zijn. En dat is een bijzonder gegeven dat ook uit het onderzoek van Brookhuis eh, naar voren komt. Een bekend fenomeen is dat men denkt dat de invloed van alcohol, dat voel je ook zelf wel. Dat heb je ook wel in de gaten. Uh, dat men denkt dat je daar eigenlijk een soort remedie uit... amfetamine en ecstasy, hè, dus zeg maar de echte peppers, dat je die daar uithaalt. Uh, dat is een gevoel wat uh, helaas vals is, want het is niet zo dat ecstasy en amfetamine de negatieve effecten van alcohol te niet doen. Maar dat voelt wel zo. Nou ja, het, het schijnt dus ook dat veel jongeren met opzet die combinatie gebruiken. Ze zuipen eerst de hele nacht, ja. daarna even een pilletje en dan reizen he, over de provinciale weg keihard gewoon naar huis, lekker fris, lekker helder, denken ze. Um, ja, en dat is een vreemd fenomeen. En dat heb je zelf ook gemerkt? Ja, dat heb ik zelf ook gemerkt. Uh, ik nam dus alcohol en MDMA, dat is de werkzame stof in ecstasy. Ik heb nog even Jan Raamakers gebeld, hoogleraar psychofarmacologie uit Maastricht, die ook aan dat onderzoek heeft meegewerkt. Die heeft dan nog even uitgelegd. Een van de effecten van alcohol uh, is dat het de neurotransmitter GABA uh, stimuleert. En dat is een stofje dat allerlei uh, uh, processen in de hersenen afremt. Dus je concentratie, uh, je motorische controle. Nou ja, kortom, je kunt gewoon een auto minder goed besturen. Mm. Dat weten we met alcohol. Ecstasy, dat kan de serotoninespiegel verhogen. Dus dat kan stress wegnemen, geeft je een euforisch een geweldig um, uh, gevoel. Uh, maar ook het vermogen om meerdere dingen tegelijk te glijden, doen, dat neemt af. Dus ook daarmee, je denkt wel dat je geweldig een auto kan besturen. Je komt ook een heel eind, maar toch is het levensgevaarlijk. Nou, daarmee heb ik dus uh, met alcohol en ecstasy eerst in een simulator gereden in, uh, in Groningen. En daarna uh, onder begeleiding natuurlijk uh, uh, op het circuit in Assen. Speciaal parcours was daar afgelegd. Uh, ik, ik laat je een stukje uit de uitzending horen. Ja. Eerst hoor je me heel even in die simulator. En daarna hoor je me uh, euforisch op dat circuit in Assen. Ik vind het opvallend hoe fijn dit nu rijdt. Rijken 120 midden in. Ik heb echt idee dat ik, dat ik heel strak rijd hoor. Ik raak er wel een paar, maar... Ah, oh, hij nam die bocht veel te... Ah, oh, dat is flauw. Onwijs lekker. Maar weet je wat het is? Risico bestaat niet. Je denkt dat je tien keer beter bent dan in het echt waarschijnlijk. Je denkt dat je alles kan. En al raak je een paaltje, een pionnetje, een boom of een uh, kinderwagen, ach, ja, weet je, door, door, door. Um, als dit uitgewerkt is, dan zou ik waarschijnlijk zeggen dat je dit niet moet doen, drank en alcohol. Maar ja, dat is het niet. Nou, gaan we nog even. Hé! Hey! Ja, aardig onder invloed. Je, ik zeg je, je dat, was echt stoned? Ja, nou, ja, nee, stoned. Oh, nee, je je, je, je, je, je speelde toneel? Wat, nee, nee, nee, nee? nee, je bent echt euforisch. Die, uh, en ik zeg daar ook drank en alcohol. Ik bedoel natuurlijk drank en drugs. Nee, echt euforisch. Je denkt dat je alles kan. En, um, maar wat bijzonder is, en dat merkte ik zelf ook... en dat blijkt ook uit het onderzoek... bij matig gebruik van stimulerende middelen... zoals ecstasy, um, kan er een neutrale of zelfs stimulerend effect van uitgaan... tijdens het autorijden. Dat lukt ook een heleboel wel... En dat is, dat is juist het verneukeratieve. Want als je dat dus neemt met alcohol... ja, dan denk je echt dat je alles kan. En dat, uh, dat is desastreus. Um, de afgelopen dagen kwam in het onderzoek, dit onderzoek in het nieuws. Er werd gebeld, gemeld dat in Nederland dat het meevalt met alcohol in het verkeer. En dat klopt ook. We, we op het gebied van alcohol terugdringen in de auto doen we dat heel goed. Hmm. Maar wat ook werd gemeld is dat heel veel drugsverbruikers nu in de auto zitten. Hè? Duizenden stoont in het verkeer. En alsof dat nu het grote gevaar is. En Karel Broekhuis, die wil benadrukken dat dat niet klopt. De focus van het onderzoek dat uit druid komt voor wat betreft de handhaving zal niet heel erg veranderen in die zin dat het van alcohol afgaat. Alcohol blijft nummer één, al of niet in combinatie. Ik zeg dat ook om die reden, omdat in de Telegraaf er stond waar heel erg de suggestie uit voortkomt alsof marihuana dus heel erg is en amfetamine, Alsof dat het meest belangrijk is op dit moment. En dat is gewoon niet waar. Dat is nog steeds alcohol. Alleen en in combinatie. En dat blijft ook zo voorlopig. En daar moeten we toch ons geld op zetten. Nou ja, dus duidelijk. Drugs niet in het verkeer, niet doen. Maar echt desastreus. En dat is de grootste groep. De combinatie van alcohol en drugs. Dat is echt Maar als je thuis zit, mag je het gewoon doen. Dan mag je lekker stonen op je bank zitten. Jij gaat maar lekker stonen op de bank zitten. Ja, dat heb ik vaak gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Bent u in de steek gelaten? Nee, u moet het zelf doen. U kunt het zelf doen. Bent u vastgelopen in de bureaucratie?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 Dit informatienummer kost 10 cent per minuut. Daarnaast worden er kosten gerekend voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Roep dan de hulp in van Superman. Stuur een mail. Mail naar superman.nl Hij is nu op zijn motor door Nederland het crossen op zoek naar onderwerpen, Superman. En komt u hem tegen in zijn bijzondere pak? Houd hem aan. Vertel het verhaal en wellicht komt u op de radio volgende week woensdag. De gids .fm. Ik heb uh, zelf besloten om hulp te gaan zoeken, ja, omdat ik uh, het ene gat met het andere gat aan het uh, vullen was. Ik kreeg inkomsten, maar ik had meer uitgaven dan inkomsten, dus tot, uh, ja, dan ga je het ene gat met het andere gat uh, vullen en je wil ook nog leuke dingen doen. En ondertussen komen allemaal rekeningen binnen. En dan denk je van: oh, komt volgende maand wel. En dan heb ik weer zoveel geld binnen. Alleen de volgende maand gebeurt het weer niet. Mensen die het ene gat met het andere vullen. En die melden zich bij bosjes aan bij de schuldhulpverlening. En door de stapeling aan bezuinigingsmaatregelen gaat het volgend jaar drukker worden aan het loket. Maar ook op die schuldhulpverlening zelf wordt flink gekort. En de instantie moet meer mensen helpen met minder geld. Joke de Kok is voorzitter van de NVVK, dat is de Belangenvereniging voor de schuldhulp, schuld, uh, Schuldhulpverlening. En uh, mevrouw de Kok, u zit in de studio in Tilburg. Ik wens u een goedemorgen. goedemorgen. Heeft u zelf veel schuld? Uh, nee, gelukkig niet. Geen hypotheek? Nee, nee. Ik heb een huurwoning. Ik ben ook blij in deze tijd dat ik geen woning heb die ik moet verkopen, want dat is een hele klus als je daar zonder uh, restschuld uit wil komen. En uh, nooit iets ben op de, de, de pof de... gekocht in een, ca in een café? Nee, ook niet. Ik ben braaf, hè? U bent wel een hele brave mevrouw, ja. Ja, me. ja, ja, ja. Nou, in ieder geval in dit opzicht. Welke bezuinigingen hangen die schuldhulpverlening precies boven het hoofd? Nou, dat zijn er nogal wat. We hebben in 2008 de kredietcrisis gehad. En het toenmalige kabinet heeft, die zag toen er heel veel mensen... in financiële problemen kwamen, dat ze werkloos werden... dat de stagnatie op de woningmarkt, die toen al gestart is... dan hebben we 130 miljoen extra gekregen vanuit het Rijk naar de gemeente... verdeeld over drie jaar, 2009, 2010 en 2011. Dus tot en met nu zitten we aardig zeg maar, in de middelen... om de mensen die zich bij ons melden te kunnen helpen. Daar kunt u het redelijk van doen, van die ja. 130 miljoen. Ja, ja. Maar, maar volgend nu... jaar valt dat weg... Uh, dus dat, er komt helemaal niks meer. En daarnaast gaat het Rijk ook nog 20 miljoen extra bezuinigen... op de overdracht van het Rijk naar de gemeente... van de bijdrage die ze normaal storten in het gemeentefonds. Ja, en je jargon van het kabinet betekent... dat gewoon meer kwaliteit bieden voor minder geld. Ja, maar als je tegelijkertijd weet dat er ontzettend veel mensen... Uh, de spaarpotjelegers van de afgelopen jaren... dus ook een hele nieuwe groep in de, in de schulden komt... met een hele andere problematiek van eigen woningen... en mensen met een... Uh, Normaal gesproken een modaal inkomen, tot twee keer modaal... die melden zich nu ook bij ons. Dus het is niet zo dat zeg maar, de bestaande groep... die kunnen we effectiever helpen. Hè, want we, gaan natuurlijk, we maken natuurlijk heel veel kwaliteitslagen. Dat zijn meestal de, de lage in. inkomensgroepen? Ja, normaal gesproken wel. Tot tien jaar ja. geleden waren eigenlijk... De, ja, 80% van onze klanten waren mensen met een relatief laag inkomen. En die dus nu, nu dus meer mensen met een modaal... of met twee keer modaal inkomen zelfs? Ja, en ook veel eigen woningbezitters. Ja. Vanwege het geval, het geval dat ze dat huis niet kwijt kunnen? Ja, en mensen die toch een paar jaar geleden een ander huis gekocht hebben. Ruim hè? een huis gekocht dat nog gebouwd moest worden. En dat wordt nu opgeleverd, maar het ander huis is niet verkocht. Ja, wat doe je met, twee, met dubbele lasten? Dat, dat, dat, dat trekt flink in de, in de portemonnee. En de mensen hebben ook heel veel verplichtingen aangegaan. en zijn teruggevallen in inkomen. Heel veel mensen hebben wel een nieuwe baan gevonden, maar tegen een lager inkomen. Overwerkuren zijn weggevallen. Veel ZZP'ers, adviseurs en dergelijke mensen die... Ja, forse uh, minder opdrachten krijgen. Dus uh, ja, uh, dat is nog niet echt werkloosheid die zichtbaar is in de, in de cijfers, maar die in de praktijk wel forse. En als uh, nou gemeenten het saneren van schulden niet meer aankunnen vanwege het gebrek aan geld, omdat de overheid niet voldoende bijdraagt, sterker nog omdat hij nog eens een keer 20 miljoen extra moet gaan korten, moet dan de markt dit werk gaan doen? Commerciële bureaus? Nou, dat zie je het laatste jaar, zie je best wel heel wat organisaties uit de grond komen. Alleen... De wijze... Kijk, schuldhulpverlening is een vak met heel veel... Uh, je moet gewoon heel veel vaardigheden hebben. Dat is een best een ingewikkeld vak waar veel wet en regelgeving bij komt kijken. En wat we zien, en waar we echt dagelijks meldingen van krijgen... zijn mensen die bij door particuliere bureaus via internet of via alle advertenties zich aangeboden hebben... zijn mensen naartoe gegaan, hebben ze fors geld moeten betalen... en uiteindelijk moeten ze toch naar ons toe komen... met vaak een dubbele schuldenlast of een flinke verhoging... Ik had gisteren nog een voorbeeld van iemand die had in, in de paasdagen uh, tot ontdekking de gekomen. Het gaat niet verder. Had al via internet een, uh, een bedrijf gevonden. Die vroegen 2000 euro voordat ze ook maar iets deden. Nou, mensen zaten in nood. Hadden op dat moment maar 200 euro ter beschikking. Die hebben ze gegeven. De rest konden ze niet geven. Nou, die 200 euro zijn, is dat bedrijf vertrokken. En ze hebben nooit meer wel van het bedrijf gehoord. Maar Welk bedrijf dat is dat ja, die kan ik nog even niet noemen. Want dit vind ik, ik ga eerst even bij dat bedrijf het toch maar even traceren en allemaal, allemaal checken. En daar heb ik nog geen gelegenheid voor gehad. Maar dit is een voorbeeld zoals we er dagelijks horen van intakegesprekken. Of dat het geld dat, dat bedrijven zeggen, maak uw slaas naar ons over. Dan betalen wij uw rekening, los uw schulden af. En nou, maanden aan de hand krijgen mensen van schuldeisers te horen. Er is helemaal niks betaald, maar het geld is wel verdwenen. En, en komen er, er steeds meer over. van dit soort bedrijfjes? Ja, omdat er, omdat er gewoon bekend is dat, dat mensen, he, ik het nauw maken rare sprongen. En er zijn er zijn mensen die uit ideële overwegingen zo'n bedrijfje oprichten, maar die hebben gewoon te weinig know-how. Want er komt echt veel bij kijken om het goed te doen. En er zijn er natuurlijk ook altijd weer mensen die willen parasiteren op, het, uh, ja, op de ellende van anderen. En dat zien we heel En anders. die mensen die in de ellende zitten schamen zich om naar de gemeente toe te stappen. Ja, de, ja, mensen denken vaak ik doe het via internet, dan is het, uh, dan is het, uh, uh, hoe heet het? wat uh, anoniemer. En dat is makkelijker om een vragen te stellen en dergelijke. Maar ze krijgen gelijk een rekening bij gepresenteerd zonder dat er iets gedaan is. En er rust een taboe. Als je als kijkt, de afgelopen maanden, weken zijn er TV-uitzendingen geweest rondom dit thema. Mensen durven bijna niet voor de camera. Terwijl over de meest rare ellende komen mensen wel voor de TV. Maar echt over dit thema, daar ligt een taboe op. Dit is nog een van de weinige taboe's in Nederland. Ja. Er hangen ons nu allerlei bezuinigingsmaatregelen boven het hoofd. Het is moeilijker geworden om een hypotheek te krijgen en u bent naast uh -huh. voorzitter van de landelijke vereniging... ook directeur van het bureau schuldverlening in Tilburg. U kunt dus niet constateren dat mensen voorzichtiger worden? Nou, de mensen die voorzichtiger geworden zijn... kijk, we, we merken dat mensen echt hun best doen om, om verantwoordelijkheid te nemen, maar... Uh, mensen hebben heel veel verplichtingen vanuit het verleden waar ze nu mee geconfronteerd worden. Tegelijkertijd merken we ook vooral bij de jeugd, en daar maken we ons echt zorgen over, die zijn zo gewend om geld uit te geven aan leuke dingen, dat ze helemaal niet zich realiseren dat ze ook verantwoordelijkheden hebben op financieel gebied. Allemaal en, hebben dingetjes die ze meteen willen Ja, Ja, kloppen. de gadgets en de kleding en de mode en het uitgaan en het stappen. Ja, we kennen de verhalen wel. Het geld ook al hebben ze er geen jeugd. geld voor. Ja. ja. En dan lenen ze ja, en de banken geven natuurlijk heel veel ruimte om, uh, om rood te staan. Hè. Als, je, als je 18 wordt, krijg je rekening met een krediet erop. En of ze hebben nog nooit een cent verdiend, zeg maar. Dus in dat geval zijn de uitgeven. banken wel welwillend. In het geval van hypotheken niet zo. Althans, bij, bij, bij nieuwkomers op de huizenmarkt. Maar op het moment dat het hierover gaat, dan kunnen ze zich echt uh, een ja, schompers en... lenen. En niet alleen de banken, maar ook de creditcardsmaatschappijen. Uh, ja, de, de, de creditcards die stijgen nog steeds in, in de benutting en, en in de verkoop van creditcards. Dus dat is iets wat overal tussen valt. Hè? Dus consumptief, dat is minder. Hypotheken is minder, maar nu gaan we gewoon heel veel met creditcards werken. En er zijn heel veel aanbieders van creditcards. Dus niet alleen de banken, maar allerlei maatschappijen en organisaties bieden creditcardsmogelijkheden aan. Zou daar een halt aan moeten worden geroepen, toegeroepen? Nou, een halt is een heel groot woord, maar ik denk dat het wel, wat wat het wel goed zou zijn... Als er, als er iets zou gebeuren in het kader van vroegsignalering. En er zijn mensen die die verantwoordelijkheid prima aankunnen. Dus laten vooral die mensen de ruimte en de vrijheid om die verantwoordelijkheid te nemen. Maar mensen die het niet aankunnen, die vastlopen. Er moet eigenlijk een vroegsignalering komen van mensen die vastlopen... zodat die geen nieuwe producten kunnen afnemen waar ze dan nog verder in de problemen komen. Hadden mensen vroeger ook zoveel schuld? Nee, mensen hadden vroeger wel schuld, maar veel minder. De bedragen waren ook veel kleiner... Uh, Waren ze spaarzamer? Ja, weet je, mensen kregen, als we het echt over heel vroeg hebben, kregen mensen geld in hun handen. En als ze niks meer in hun handen hadden, was het op. En nu krijgen we natuurlijk digitaal geld. De waarde, het gevoel bij geld is veel minder dan vroeger. En je kunt op zoveel manieren op afbetaling kopen, op leverantie bestellen, uh, al dat soort zaken. Uh, ja, en mensen voelen het geld niet meer in een portemonnee. Als je aan een jongere vraagt: van, Goh, wat staat er op je rekening? Ze weten het gewoon niet. Ja, ik pin en als er niks op zat, heb ik pech gehad. Zijn maar ze verwendig niet... geworden in deze moderne tijd? Ja, ik, ik moet natuurlijk niet generaliseren. Er zijn natuurlijk heel veel jongeren die het goed doen. Maar uit onderzoek blijkt dat één of twee jongeren... zoiets heeft van ja, na mij de zonvloed. Het mag er allemaal uit. En waar ik me wel echt zorgen over maak... is van jongeren die op zichzelf gaan wonen. Die zijn vaak... Thuis, door hun ouders hebben ze alles gefaciliteerd gekregen. En dan gaan ze op zichzelf wonen. En ze denken dat het geld wat ze verdienen, is voor leuke dingen. En ze realiseert zich niet dat er ook gewoon heel veel vaste lasten zijn die ze dan moeten betalen. En dat het dan een klein stukje overblijft voor leuke dingen. En je ziet met name die groep die op zichzelf gaat wonen, dat die valt gewoon door. Die, die zakt zo zijn eigen bodem heen, financieel technisch. De, de groep die zich bij ons meldt, van jongeren, van ja, die wordt alleen maar groter. Als je even eenmaal school even... hebt gemaakt, dan blijf je dat je hele leven doen, of kun je er vanaf komen? Nou, je komt er wel vanaf. In de wijze waarop wij vanuit schuldhulpverlening mensen benaderen... is vooral maximale verantwoordelijkheid nemen voor een eigen gedrag. Dus inkomen verruimen, gaan budgetteren... dan krijg je afvalscapaciteit en daarmee ga je schulden betalen. Mensen denken ook wel van... Nou, de die betaalt alles en, en schuldeis moeten de rekening daarvoor betalen. Maar dat is niet zo. We zeggen tegen mensen van... je gaat in basis 100% van je schulden betalen... en als het niet lukt met hè, zo maximaal inkomen verwerven en budgetteren... als dat niet lukt... Binnen een redelijke, hè, redelijke termijn, want je moet ook weer op een gegeven moment kunnen participeren in het leven. Dan heb Je gewoon, je kunt niet heel erg lang van weinig nee. rondkomen. Als dat niet lukt, dan gaan we met schuldeisers onderhandelen om een stuk kwijting te verlenen. Maar schuldeisers hebben in basis gewoon recht om gewoon 100% van hun vordering betaald te krijgen. En dat is het principe wat we ook in de schuldhulpverlening hanteren. Wij hebben geen zak met geld klaarstaan van mensen. We zeggen alleen van, we kunnen je motiveren... En en, en we kunnen je begeleiden en we kunnen je pleit bezorgen voor je... maar je moet zelf in beweging komen. Kortom, u ziet de komende tijd somber tegemoet... en de loketten eh, die worden echt goed bevraagd de komende tijd. Ja, dat wordt nu al en ik denk dat het niet minder zal worden de komende tijd. De, de rijen worden langer. Ik hoop dat er geen rijen komen. Dus ik hoop dat mensen die dit allemaal nu horen bij zichzelf denken... van oh, ik moet niks uitgeven wat ik niet uit kan geven... en mijn geld goed besteden zodat er volgend jaar... al <laughs> die mensen niet komen die dit nu horen... Een beetje leven zoals Joker de Kok eigenlijk. Nee hoor. Nee. Nou, wel, nou, ik heb best een leuk leven. Ik doe ook wel hele leuke dingen. Alleen niet op pof. Want dan kun je nog goed leven hoor. Zo is dat. Hartelijk dank. Mevrouw de Kok, <laughs> voorzitter van het NVVK. En directeur van het, uh, van het schulphulpverleningsbureau in Tilburg. Zometeen nog een schoolreisje van een half jaar naar de Caribe. Oké. Okay, kost 17.000 euro. Maar dan heb je ook wat. En dan kun je voor zijn of tegen zijn. En het gebeurt ook zo meteen in het joopdebat. En wie stopt de Chinese opmars in Afrika? Zambia misschien dadelijk in de wereld ontvangen. Naar het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. De behandeling van de dader van de schietpartij in Alfa aan de Rijn is redelijk zorgvuldig geweest. Maar de inspectie van de Gezondheidszorg constateert ook ernstige tekortkomingen. Zo is er niet genoeg aandacht besteed aan het gevaar voor zelfmoord van Tristan van der Vlies en aan het gevaar voor anderen. Naar aanleiding van het drama in Alphen heeft ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een rapport gepresenteerd. De raad deed onderzoek naar wapenvergunningen. En zegt dat mensen die een wapenvergunning aanvragen zelf moeten aantonen dat ze geschikt zijn om een wapen te bezitten. Ze zouden dat moeten doen met een medische verklaring of een psychologische test. Minister Schultz gaat de 51 spitstroken vanaf december vaker openstellen. Nu gaan de stroken open als er 1500 auto's per uur rijden. In de nieuwe regeling hoeven dat er nog maar 1350 te zijn. Dat betekent dat de stroken per dag een half uur tot een uur langer open zijn. De verkeersdoorstroming zal soepeler verlopen, denkt Schultz. En de kleine Nederlandse bierbrouwer Olm is failliet. Olm is vooral bekend van de conflicten die het bedrijf had met Heineken. De laatste zaak ging erover dat Olm Fusten van Heineken zou vullen met het eigen bier. Van de rechter kreeg Heineken gelijk. Directeur Schneider van Olm zegt dat het bedrijf daardoor failliet is gegaan. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aan de informatie. viel op de a Eindhoven-Luik... bij het Europaplein 2 kilometer. En na een is de A67 van Venlo naar Eindhoven dicht bij de afrit Liesel... De keer richting Eindhoven kan omrijden vanaf klooppunt Zaarden Heiken via Maastricht over de A73 en de A2. Dit is de gids.fm. Met Felix Meerders. De Deborah Blekkenhorst zoekt in de media naar opmerkelijke berichten. De Deborah, goedemorgen. Wat heb je gevonden? Goedemorgen, Felix. Ik begin met muziek vandaag. Wel oh ja? Ja. Meisjes met heb je vroeger vaak gezongen? <totstuken> Enorm vaak. Maar ik ben niet roodharig, zoals je ziet. Uh, en uh, voor de roodharige meisjes en de jongetjes ook is het uh, ja, misschien wel uh, uh, ja, einde verhaal. Want een van de grootste commerciële spermabanken ter wereld, het Deense Cryos, moet ik zeggen, heeft een stop afgekondigd op donaties van blonde en roodharige mannen, zo meldt Metro. Ze komen er gewoon niet meer in. Omdat Ze komen er voor... er niet mee. Nee, de directeur zegt: ja, er is nauwelijks vraag naar mannen met een typisch Scandinavisch uiterlijk. Blond haar en blauwe ogen zijn niet meer geliefd. En rood haar, nee, dat is is al helemaal taboe. En uh, daarom gaan er maar liefst 14.000 donaties van roodharigen... Uh, voor dumprijzen. prijzen ja, over de toonbank. En waarom zijn rood en blond uit de dan? Nou, Cryos is een uh, commerciële spermabank. En het exporteert eigenlijk over de hele wereld. Vooral naar Spanje, Italië en Griekenland. En in die zuidelijke landen zitten ze niet te wachten... op kinderen met blond haar en blauwe ogen. En dus ook niet op roodharigen, zo zegt de directeur van Cryos. Het is gewoon omdat mensen, wherever het is in de wereld... Are searching for something similar to themselves. It's, it's always a question about finding a, a donor who looks as much as possible, uh, has a profile as, as much as possible close to the uh, man. Ja, mensen zoeken donoren uh, eigenlijk die op hen zelf lijken. En als je zelf geen rood haar hebt, wil je ook geen roodharig kind. Cryos stemt dus gewoon af op de markt. Dat betekent een beetje een einde van de roodhaarige meisjes en jongens... althans, als je ze krijgt via de spermabank. Nou ja, waarschijnlijk niet direct dus, hè? want dit is natuurlijk maar één spermabank. Maar het kan wel heel hard gaan, want slechts 1% van de wereldbevolking heeft rood haar. Die moeten zich dan dus weer voortplanten. En zelfs dan is er helemaal geen zekerheid dat die kinderen ook weer rood haar hebben. Want dan komen de genen om de hoek kijken. Met de het, van Mendel, hè? Ja, Het gen voor bruin haar is bijvoorbeeld veel sterker dan het gen voor rood haar. Dus als slechts één oude rood haar heeft, nou, et cetera, et cetera, et cetera. Volgens berekeningen loopt er in 2019 zelfs geen enkele roodharige meer rond op deze aardbol. Ja, en dan moeten we het misschien alleen nog maar doen met foto's en boeken. Zoals het boek Rood van Midas Dekkers. In de wereld draait door, was hij te gast eerder dit jaar. En hij legde uit waarom rood nu eigenlijk zo fascinerend is. Het is een beetje alsof je een zeeman bent en je vaart met een bootje, vaar je op de oceaan. En je ziet in de verte zie je een rode vuurtoren. En je denkt: een rode vuur, dat is een signaal. Dat is belangrijk. Maar waarom is het belangrijk? Wijst het ons een veilige haven? Uh -huh. Of wijst het ons juist op alle klippen die daar uh, liggen? Nou, ja, dat heb ik dus met rode vrouwen. Ja, rood is het een gevaar of een veilige haven. Ja. Dankjewel. De burger Blek Tot volgende week. Oh. De Gids.fm. De Wereldontvanger. Willem Frank Tennoot, gaat naar Zambia vandaag. Ja, want vorige week ging Zambia, ging Zambia naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Die verliepen niet helemaal vlekkeloos. En er vielen klappen over en weer tussen de aanhangers van verschillende politieke partijen. En er werd ook nog eens ergens een stembus gevonden met vooraf ingevulde stemformulieren. Maar dat ging om incidenten. En uiteindelijk wist Michael Sata de grote uitdaging van de zittende president Branda te winnen. En die sata is een nogal opvallende persoonlijkheid. En daar wil je het over hebben. Wat is dat dan voor een persoonlijkheid? Wat is dat voor een type? Nou, hij is niet de jongste. Hij is 74 jaar oud. Een uh, politieke veteraan. In zijn jonge jaren had hij een baantje in Londen... als sweeper van Victoria Station. Hij was uh, daar dus schoonmaker. En daarmee schermde hij ook tijdens, de, tijdens zijn campagne... hij beloofde dat hij Zambia zou schoonvegen van corruptie. Nou, vijf jaar geleden deed hij uh, voor het eerst mee aan de verkiezingen... Satari kreeg toen de naam King Cobra... Oftewel koningscobra, vanwege zijn giftige tong. En hij ging vaak flink keer tegen de Chinezen... die in zijn ogen veel verkeer doen in Zambia. Wat hebben de Chinezen dan te zoeken daar? Nou, de Chinese overheid en private bedrijven... die hebben de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd in Zambia. En het is er vooral te doen om koper. Want Zambia heeft namelijk een van de grootste kopervoorraden ter wereld. En China heeft daar veel van nodig voor, voor de industrie. En het zijn voornamelijk Chinese bedrijven... die de Zambia Zambiaanse kopermijnen bestieren. Dus de Chinezen die brengen... Ze geld mee, ze scheppen banen, maar toch is niet iedereen tevreden. Zoals deze Zambiaanse inwoner van de mijnregio, die de Chinezen maar waardeloze investeerders vindt. Ze moeten employment voor Zambiaans. Hoe kunnen we een coming uit China drijven een Are you je me vertellen no dat er geen Zambiaans kunnen een damperrack naar een Is dit een goed treatment? Ja, daar moet ik even bijzeggen. Deze boze man is een aanhanger van Michael Sata, de nieuwe president. Ja. Deze man is boos, want de Chinezen zorgen helemaal niet voor zoveel banen. Want er komen namelijk Chinezen naar Zambia om hier een, een dump truck of een fork truck te besturen, zegt hij. En dat kunnen Zambianen ook. Is dat nou een goede behandeling, vraagt hij zich af. Maar je zei net dat de Chinezen ook banen scheppen. Ja, klopt. Genoeg werk voor, voor 7000 Zambianen in de mijnbouw. Maar die krijgen voornamelijk uh, rotbaantjes. Onderbetaald, uh, onder slechte omstandigheden. Er is uh, flink wat gedoe over, uh, over veiligheid en, en onveilige omstandigheden. Er zijn, uh, bijna dagelijks zijn er ernstige ongelukken. Uh, en er zijn bijvoorbeeld Zambiaanse mijnwerkers. Die werken dan al, uh, al, al twee jaar in zo'n mijn en pas dan krijgen ze een veiligheidshelm. Nou, vorig jaar hadden uh, mijnwerkers van de Column Mijn uh, genoeg van hun slechte arbeidsomstandigheden. Ze gingen verhaal halen bij hun Chinese managers... Maar die verstonden helemaal geen Engels. Uh, dat was dus uh, uh, chaos alom. En uh, uh, ja, die managers die voelden zich op een gegeven moment zo bedreigd... dat ze met jachtgeweer het vuur openden. En 13 Zambianen raakten erbij gewond. Hoe liep dat dan nog met die Chinese managers? Die werden wel gearresteerd, maar uiteindelijk kregen ze een terug naar China. Ja, veel Zambianen die waren woedend. En dat was weer koren op de molen van Michael Sata. En die was toen toch ook al kritisch op de Chinese invloed in Zambia. Waarom should they be condities conditions? for the Chinese and Malaysians. Why should they have special treatment? And after all, the Chinese and Malaysians are newcomers to uh, to Zambia. Ja, hij vraagt zich af waarom krijgen die Chinezen... hij noemde ook nog even de Maleisiërs. maar waarom ja. krijgen zij nou eigenlijk een speciale behandeling? Want er zijn nieuwkomers in Zambia, dat zei hij vorig jaar. En toen hield Sata zich nog een beetje in... want hij heeft eerder geroepen dat alle Chinezen het land uit moesten. En hij heeft ze zelfs investors genoemd. Kwelgeesten in plaats van investeerders. En blijven die Chinezen dan wel investeren... nu deze koningscobra-president is geworden? Hè? Nou, toen bij die, bij die eerdere verkiezingen heeft Peking al gewaarschuwd... van, uh, uh, hoor eens hier, als, als die Sata-president wordt... Als als jullie hem kiezen, ja, dan, dan trekken wij onze zaken terug uit Zambia. Maar toen Sata vorige week daadwerkelijk president werd... kreeg hij al heel snel felicitaties uit Peking. En ze stuurden de Chinese ambassadeur langs bij Sata... om eens even een goed gesprek te hebben met de kersverse president. En Sata die heeft zijn giftige tong toen een beetje ingeslikt. Alle investeerders moeten een limited number of experts. So we welkom je investment. Your investment should benefit the Zambians, not the Chinese. President Sata zegt tegen de Chinese ambassadeur... wij verwelkomen jullie investeringen... maar het moet de Zambianen ten goede komen en niet de Chinezen. En met zoveel woorden zegt Sata ook... er komen te veel Chinese experts zijn land binnen... en die doen ook nog eens de Zambianen slecht behandelen. En wat was het antwoord van de ambassadeur dan? Uh, nou, die, uh, die benadrukte dat hij heel erg zijn best zal doen... om ervoor te zorgen dat de Chinese bedrijven zich houden aan de lokale regels. Uh, it is my job to make sure that Chinese companies follow the local laws and we have no uh, difference uh, at all and we can work together. Ja, daar worden dus zoete broodjes gebakken. We hebben helemaal geen meningsverschil, uh, zegt, de, zegt de ambassadeur. En over die vele Chinese expats zegt hij ook... ja, uh, onze bedrijven die nemen hier liever Zambianen in dienst... dan dure Chinese expats, want die moet je weer, uh, weer pamperen... en dan moet je onderdak voor zorgen en van alles en nog wat. Er is zijn dus eigenlijk nu. geen vuiltje meer in de lucht... tussen de nieuwe president en Peking, Beijing. Nou, dat toch niet helemaal. Uh, want Sata die vindt ook dat zijn land meer moet verdienen... aan de gestegen koperprijs. En nu zijn het vooral buitenlandse mijnbouwbedrijven die profiteren. En Sata die heeft plannen om extra belastingen te heffen op de koperexport. En Peking maakt zich natuurlijk ook zorgen... over de anti-Chinese sentimenten in Afrika. Want het continent waar ze zoveel handel mee drijven... en grondstoffen vandaan halen, andere... Afrikaanse politici die een gooi naar de macht willen doen... die zien het succes van Satan natuurlijk ook. Met een anti-Chinese boodschap kun je blijkbaar heel ver komen. Dankjewel, Willem Frank ten Oud. Graag tot volgende week ook. Tot volgende week. James Hunter is zonder jaar en hij zingt nu al.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 Can wait around forever If it has to be that long Just as long As it's you I'm waiting on I know people Gonna talk The way they do Sometimes But don't let them change you. Hartstikke blank. En er wordt warm aanbevolen door Van Morrison. People Gonna Talk heette het, het nummer van het gelijknamige album uit 2006. Er wordt 49 zondag. De Gids.fm Francisco van Jola is aangeschoven. Hij is chef van joop.nl. De opinie en debat site van de vara. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Heb je nog een opmerkelijk Wikileakje voor me? Dat kan je wel zeggen, ja. Je zou toch kunnen zeggen de hele wereld... Uh, die heeft het over Wikileaks. Wij hebben het hier twee keer per week over Wikileaks. Elke dag zijn de kranten er vol van. Bij wijze van spreken. Wie zijn nou de enige mensen ter wereld die die Wikileaks niet mogen lezen? <laughs> Dat zijn de mensen van het, uh, het departement waar ze vandaan komen. Het ministerie waar ze vandaan komen. Het ministerie van buitenlandse zaken. Die mogen ze gerecht. niet lezen? Die mogen ze niet lezen. En uh, was er iemand, uh, medewerker van het ministerie van buitenlandse zaken... die? Uh, heeft een boek geschreven, We bedoelden het goed, heette dat. En dat gaat over de Amerikaanse rol in Irak bij de wederopbouw... wat er allemaal is misgegaan, enzovoort, enzovoort. Hij, werkt niet meer, hij is niet meer werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken... maar vervolgens kreeg hij dus wel twee keer um, uh, veiligheidsagenten op bezoek. Die hebben hem twee uur lang verhoord van waarom dat hij dat gedaan had... en waarom dat hij een linkje aanbracht in een blogpost naar, uh, naar die, uh, die Wikileaks-documenten. Naar aanleiding van het boek. Ja, en... Uh, te uh, kreeg te horen dat hij dat niet mag doen. En hij kan nu dus, normaal, zij hebben dan een soort clearance. Hè, dus ze kunnen nog steeds uh, dingen zien van, uh, het van het ministerie. Ook al zijn ze, werken ze het niet meer. En dat uh, kan ingetrokken worden. En het werd te verstaan gegeven dat elke tweet, elke Facebook-posting en elke blog-posting moet goedgekeurd worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dan weet je dat, Felix. Dan kan er nooit meer iets misgaan. Dus ze weten daar helemaal niks op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is, zijn de enige mensen in de wereld die er niks van weten. Ja, op een paar personen daar natuurlijk. Francisco, we gaan discussiëren. Tijd yeah. okay. voor het jobdebat. Waar gaat de discussie over? Over het project School at Sea. Dat zou je kunnen zeggen, een soort, me soort mega zeilmeisje project 34 vwo vier leerlingen gaan op een zeilschip zes maanden de wereld over... en krijgen op dat schip onderwijs. Dat is al wat langer bekend, maar het vertrek is aanstaande... en het CDA zegt nu, het is een onwenselijke vorm van onderwijs. Tweede Kamerlid Jack Biskop van het CDA zit in de studio in Den Haag. Meneer Biskop, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw bezwaar dan tegen dit project? Nou, het bezwaar is dat wij vinden bij het CDA dat onderwijs iets van de samenleving is. En wat je hier doet is uh, jongeren uit die samenleving halen en op een boot zetten naar de Cariben sturen. En bent u ondertussen bang dat die leerlingen slecht onderwijs krijgen op die boot? Nee hoor, er zullen vast uh, bekwame uh, docenten meegaan. Maar uh, wij denken dat dit soort activiteiten iets moois is uh, voor, een, uh, voor een vakantie of tussen twee uh, opleidingen door... Maar eh, VWO-leerlingen horen wat ons betreft gewoon in onze eigen samenleving op school. Hier in de studio zit Monique Touwer, organisator van de reis... en onderwijsadviseur Klaas Hiemstra, want die wilde u graag meenemen, mevrouw Touw. Omdat eh, hij verstand heeft van onderwijs en uw verstand van de organisatie. Missen de leerlingen de samenleving niet op dat schip dan? Uh, nee, helemaal niet. Wij zijn het eens met dat kinderen in, in de samenleving horen. En uh, wij uh, gaan ervan uit dat uh, de samenleving ietsje groter is dan alleen Nederland... En uh, juist het contact met de andere culturen in de landen die we aandoen. Zoals, uh... Er wordt wel aangelegd, ze nu ja. afgemeerd. Ja, de kinderen, we, we varen naar Tenerife en dan door naar Panama, naar Cuba. We uh, gaan jullie de havenbuurten met ze in, daar is echt wat te beleven natuurlijk. Ja. En daar gaan we op expeditie met ze. Dus ze komen dan in contact met de mensen daar, wat juist zorgt dat hun blik verbreed wordt op de samenleving en op hoe onze wereld eruit ziet. Meneer Biscop, dat is pas de samenleving. Ja, het is geweldig. Dat moet je vooral doen. Alleen niet midden in een schooljaar. Uh, op het moment dat wij tegen ouders zeggen: als ze één of twee dagen hun kind thuis houden voordat ze op vakantie gaan, waar ze ook fantastische ervaringen kunnen opdoen, dat dat niet goed is, uh, denk ik ook dat het beter is dat die kinderen gewoon op een ander moment dit soort ervaringen opdoen. Maar nou, wacht even, u zei eerst: het bezwaar de samenleving. En nu zegt u, gehoord hebbende wat mevrouw Touw zegt, ja, nee, maar niet midden in de schooljaren. Nee, ik, ik, heb, ik heb eerder al gezegd... Want ...ik heb niks tegen het opdoen van dit soort ervaringen. Wat ons betreft is onderwijs iets wat zich in de samenleving afspeelt. Dat is ook een reden waarom het CDA... Ja, maar dat kan ook in Panama, Venezuela, nou, dat is ook een reden Mexico. een waarom het CDA een, een heel groot voorstander is... ...van de maatschappelijke stage die er nu is in het voortgezet onderwijs. Zorg dat die school onderdeel is van de buurt, van de wijk. Laat leerlingen daar hun ervaringen opdoen. En de ervaringen die ze opdoen in, uh, in Cuba of uh, waar dan ook. Geweldige ervaringen. Alleen doe dat nou tussen opleidingen in. Of doe dat op het moment dat er vakantie is. Mevrouw Touw, er is zes weken vakantie op een middelbare school. Of wilt u graag het voortvoeren, meneer Himsta? Ja, ja, ik vind het interessant. Want het raakt een beetje over waar, waar onderwijs en scholen voor zijn. En uh, we doen ons uiterste best om in scholen die midden in de samenleving staan en uh, ook de kinderen moeten bedienen uit die samenleving. Maar wel die scholen hebben wel de opdracht om kinderen daar zo ver mogelijk in te krijgen. En zo goed mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling en in hun groei. We hebben het hier over heel talentvolle kinderen... die qua kenniskunde en, en, en vaardigheden nog heel veel hebben te leren... waarvan de school zegt, ik heb daar eigenlijk aanvulling op mijn programma op nodig. Die dus zijn zo goed... Die zijn zo die zijn goed. Zo Eigenlijk zijn die heel uit. erg goed, maar daar is. Die moeten er we eruit. Er gaan we die nou laten zitten en uh, wachten tot ze hun eindexamen halen? Of gaan we nog verder een slagje maken in uh, het ontwikkelen van die talenten? En daar is dit programma. Maar dat kan toch ook tijdens de vakantie? Tijdens de vakantie kan ook heel veel. Maar in dit geval gaat het er ook om dat je in het, uh, dat je, uh, in het programma goed kijkt hoe je een aansluiting op wat de school al biedt nog een aantal extra elementen biedt. En dat zit precies in die reis. De uitdaging die kinderen, 32 kinderen op zo'n schip... met elkaar vinden in zo'n buitenland... en nogmaals, het is geen vakantie. Het is geen Bischof, pret, U het hoorde. is leren. Het is gewoon keihard leren. Absoluut. Ik ben ervan overtuigd... dat ze daar ook heel veel waardevolle ervaring op doen. Maar dat is het punt ook helemaal niet. Ik, ik... Ik heb ook niet gezegd dat ze daar onvoldoende ervaring op doen... of dat ze daar geen onderwijs zouden krijgen. Er gaan ook docenten mee. Maar mijn punt is, is dat je dat op een ander moment moet doen. Mijn punt is ook dat op het moment dat je zegt... dit zijn excellente leerlingen... nou, u weet, onze minister van Bijsterveld... die, die gaat voor excellentie in het, in het onderwijs. Dan zijn er volledig andere manieren om, voor scholen... Om, om voor excellente kinderen extra programma's aan te bieden. Een reisje op de Rijn? Nou, het, hoeft, het hoeft niet per se op het water te zijn. Hoor. Je kunt ook gewoon op je eigen school uh, verdiepende programma's aanbieden. Er zijn scholen die sterren kunnen doen, die, die Chinees als extra taal aanbieden. Kortom, voor excellente leerlingen zijn er voldoende mogelijkheden. En buiten de scholen, ook in het kader van een maatschappelijke stage... maar ook in de vorm van bij, bij sportverenigingen... Uh, uh, kun je die leiderschapservaring opdoen. Daarvoor hoef je echt niet op een boot naar de Caribe. Watou. Uh, nou, ik wil wel uh, reageren op de, de excellentieprogramma's uh, die uh, genoemd worden als extra talen en extra cognitieve vaardigheden leren. Mm. Uh, het gaat er juist om als leerlingen willen kunnen excelleren in hun uh, uh, prestaties. Dat ze naast die cognitieve vaardigheden een stukje metacognitie ontwikkelen. Uh, wat? Een stuk metacognitie ik ben in. De, ik ben de draad kwijt. Nou, het gaat over vaardigheden als uh, leren samenwerken, leiderschap, uh, vanuit je eigen waarde uh, reageren in de maatschappij, je doel willen he, neer kunnen zetten en daar ook voor kunnen gaan. Uh, het traject naartoe en hoe, hoe ga je dat doel bereiken. Dat soort vaardigheden zijn veel moeilijker te leren in een school... dan in een project als Cool Etsy. Ja, ik zie hem al zitten in een schoolgebouw... in een kapelle aan de IJssel of Verenveen. Ik, ik zou ook meegaan nou, met die boten. Je, als je kijkt naar een deel van de leerlingen... die uh, niet het uh, kan financieren zelf... die uh, supporten wij in het uh, vinden van sponsoren. Want het kost 17.000 euro, hè? Ja. Goedemorgen. Ja, 17.000 euro is een, is een hoop geld. Maar het is niet duur voor het project wat ze krijgen en wat ze ervoor terugkrijgen. Dus het wordt gesponsord? Niet voor alle leerlingen. We hebben Net als de overheid met de studiefinanciering hebben we daar een stafel in. En uh, uh, leerlingen die, waarvan de ouders minder geld hebben... die ondersteunen wij in het vinden van sponsoren. Inkomensafhankelijk dus? Ja. En uh, het project start dan al. Als je ziet hoeveel de leerlingen nu in het voortraject al groeien... door dat geld bij elkaar te gaan halen onder onze begeleiding, zelf op pad te gaan... zelf sponsoren aan te schrijven, uh, dat is fantastisch. Bishop, en dat zijn dingen die toch in een school moeilijker liggen. Het kan niet op. Nee, het is allemaal geweldig. Maar ik zou zeggen, uh, word trainer bij de, bij de voetbal F's uh, En ga daar je leiderschap uh, oefenen. Doe mee met maatschappelijke stage. Word vrijwilliger uh, in de wijk. Doe mee met uh, kindervakantiewerk. Volop mogelijkheden voor jongeren om hun leiderschapskwaliteiten... en hun verantwoordelijkheid in de samenleving uh, te nemen. Meneer Wiskop, bent u niet echt een, een beetje jaloers gewoon? <laughs> uh, nee, nee ik, ik weet wat het is om op een boot uh, te zitten. Ja? Hoezo? Uh, nou, als u mijn, uh, mijn berichtgeving van afgelopen zomer heeft uh, nee. Uh, bijgehouden. Nee, ik was op vakantie. Uh, ik was dat Kamerlid dat in Groenland uh, zat uh, oh. deze zomer. Ja, op ja. een boot. Dus u zegt, het kan ook in de vakantie. Maar ja, Kamerleden hebben natuurlijk achterlijk veel vakantie. Uh, reces heet zoiets. Uh, zo'n zo reis duurt echt maar drie weken, hoor. En daar doe je heel goede ervaring op. Neem maar in alle ernst. Er zijn volop mogelijkheden die scholen hebben... in het kader van de maatschappelijke stage. Maar die ook jongeren hebben buiten die maatschappelijke stage... om, om actief te zijn, om die leiderschapsvaardigheden uh, te ontwikkelen... om die uh, samenwerking uh, te leren. Daarvoor is zo'n boot... Als je dat wil, moet je het doen. Als je het geld ervoor over hebt, moet je het doen. Gaat u er niet... dwars voor liggen? Nee, absoluut niet. Als het past binnen de regelgeving, als de inspectie zegt... nou ja, dit kan, eh, ik, eh, ik zal hier in Den Haag absoluut geen uh, nieuwe wetgeving gaan voorbereiden... om dit soort uh, dingen tegen te houden. En het past binnen de regelgeving, mevrouw Thouw, meneer Himstra? Het past binnen de regelgeving, Zij het, met enig kunst en vliegwerk. Want daar zit nog wel een leuk, uh, leuk probleempje. De Leerplichtwet eigenlijk vindt dat kinderen in een schoolgebouw moeten zitten... Uh, en in feite gaan we nu kinderen vanuit het schoolgebouw ervaringen buiten die school opdoen. Dus mm. dat betekent dat de leerplichtambtenaren wel elke keer naar die kinderen moeten kijken van past dat en past het bij de school en past het in het programma van de school Ik heb een en dan brein, lukt het allemaal. Een zwevend schoolgebouw. Een zwevend schoolgebouw zou het mooi zijn eigenlijk. De biskop, u wil mee hè? Uh, nee, ik ga zeker niet mee, maar ik, uh, ik kan in ieder geval de mensen daar uh, in de studio geruststellen dat wij in het kader van de nieuwe wet op onderwijstijd, onderwijskwaliteit uh, uh, en schoolvakanties, dat wij gaan praten over uh, nou, wat is nou precies onderwijs en wanneer heb je onderwijs. En uh, de, in, de, in die nieuwe wet zit meer ruimte, dus als die nieuwe wet er komt is er zelfs voor dit soort projecten meer ruimte. U bent nou, tegen, maar u strijdt voor meer ruimte. Nee, ik, ik strijd voor meer verantwoordelijkheid voor de scholen zelf. Voor meer ruimte voor onderwijs. Om het onderwijs daar te geven, daar waar het op hun plaats is. En ik blijf van mening dat dit project, nou, dat dat voor mij kan. Maar niet eh, in de vorm van dat je daar voor kinderen uit school moet halen. Daarvoor heb ik denk ik voldoende argumenten gegeven. Maar ik geef tegelijkertijd aan dat wij van mening zijn, ook vanuit het CDA... dat onderwijs volop ruimte moet krijgen om het onderwijs daar te geven... daar waar zij vinden dat het moet zijn. Tweede Kamerlid Jack Biskop, hartelijk dank. En ook onderwijsdeskundige Klaas Imstra, Monique Tau van School at Sea, dank. En ik zou zeggen behouden vaart. Dank u, dank u wel. Voor die drie mensen die het nog niet weten, de Nederlandse televisie bestaat 60 jaar. En BNN viert dat met Last Man Watching. Dat is een televisiemarathon van zo'n 90 uur, waarin 60 uur aan televisie voorbij komt. Dat is een wereldrecord, want het oude record staat op 86 uur, 6 minuten en 41 seconden. Te zien om 5 voor half negen op Nederland 2. Op Nederland 1 overspel, de spannende serie van de Vara, half negen. En bij holland ook op Nederland 2 om 5 voor 11 een documentaire over de Rainbow Warrior. Dan is het nu tijd voor lunch met Frank Dumos. We gaan het ook heel kort even hebben over die recordpoging. Verder gaan we het hebben over het grote proces van Michael Jackson. Pink Ribbon gaan we bespreken in ons mediaforum met Katrine Kel, Mathieu Sleden, hoofdredacteur van Story. En we gaan het hebben over de radiocijfers. Die zijn binnen en die hebben we een behoorlijke verschuiving te zien um, gegeven. O, vertel eens. Heeft het te maken met, nou Radio 2 doet het slecht bijvoorbeeld. Heel opvallend. Uh, opnieuw, 3FM verliest fors. Daarover gaan we, hebben. Gaan we het hebben in lunch. Stort. Dankjewel, zometeen meteen dus.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 Pak die kans, juist nu. En geef uw mensen een stralend kerstpakket vol verrassingen. Want een kerstpakket hoort bij kerstmis. Geen kerst zonder kerstpakket. Ibo Business School. Persoonlijk en toepassingsgericht. Kijk op ibo.nl Ga voor meer informatie over kerstpakketten naar geenkerstzonderkerstpakket.nl Hallo, ik ben Victor Brandt. En ik vraag even uw aandacht voor de collecten van Fondsverstandelijk Gehandicapten...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 Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl. Dit is Radio 1.